5 uur. Het NOS Journaal. Renate Evers. Sluiting verzorgingshuizen dreigt. Brinks vergoedschade schade Belgische diamantroof en strop voor cafés et door muntenvrouder.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 2008 genationaliseerd. Het beveiligingsbedrijf Brinks stelt de klanten schadeloos die gedupeerd zijn door de diamantroof op vliegveld Saventum. Het bedrijf vervoerde een deel van de diamanten die maandagavond werden gestolen. Acht gewapende mannen reden in auto's met zwaailichten de startbaan op, waar medewerkers van Brinks bezig waren met het laden van de diamanten in een Zwitsers vliegtuig. De dieven braken het laadruim open en gingen er vandoor met 120 koffertjes diamanten. De diamanten zijn waarschijnlijk zo'n 37 miljoen euro waard. Brinks wil daar niets over zeggen.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 In Ettenleur is een fraude aan het licht gekomen met betaalmunten tijdens carnaval. Onbekenden hebben net zo'n munt in omloop gebracht als de speciale carnavalsmunt waarmee in de kroegen betaald kon worden. De ondernemers zijn tienduizenden euro's omzet misgelopen. De plastic munten kosten bij het verhuurbedrijf maar ongeveer een cent per stuk, terwijl de munt tijdens carnaval 2,10 euro kostte.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 ANWB Verkeersinformatie. De avondspit stelt niet al te veel voor dankzij de voorjaarsvakanties. In totaal staat er 53 kilometer. De meeste vertraging bij Rotterdam. Daar stond een auto in brand op de A15-Europort Rotterdam. Tussen Rozenburg en Knoopend Vaanplein nog 13 kilometer. Lange tijd waren er twee rijstroken dicht die zijn net weer vrijgegeven.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 Vanavond in de Bad op 2, kwart over negen, live bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Zes over vijf, goedemiddag. Lekker met de laptop in je bed blijven liggen. En op die manier naar je professor luisteren. Studenten van nu beleefden vandaag hun eerste online hoorcollege. Ouderen van nu hebben andere zorgen. Uitbuiting bijvoorbeeld. Uitbuiting door je eigen familie. Woningcorporaties, banken en notarissen moeten meer doen om financiële uitbuiting van ouderen te voorkomen. Ze werken aan richtlijnen en methodes om misbruik op het spoor te komen. Maar naar schatting worden elk jaar zo'n 30.000 ouderen financieel kaal geplukt door familie of verzorgers. Directeur Jan Romme van het Ouderenfonds, goedemiddag. Goedemiddag. En we hebben het over een grove schatting. Ja, ik denk dat het heel conservatief geschat is. Want het vindt natuurlijk plaats in de huiselijke kring... Uh, niemand die het ziet uh, en we, ja, we, we schatten het, maar ik denk dat het aantal vele malen hoger ligt. Wij krijgen bij de ouderen ombudsman krijgen we vele tientallen telefoontjes per maand binnen met uh, desperate familieleden die uh, het eigenlijk onder hun eigen ogen zien gebeuren, maar er weinig tegen kunnen doen. Tientallen meldingen per maand, wat, wat is dan volgens u het werkelijke aantal? Nou, ik zou, de schatting is, is, is 30.000. Ik weet uh, van de aantal meldingen van huiselijk geweld. Dus een derde uh, zijn dit soort gevallen. Van uh, wezen financiële mishandeling. en oplichting van ouderen binnen de huiselijke kring. Wat is financiële mishandeling? Dat, uh, dat ouderen vaak hele kwetsbare ouderen, uh, vaak oudere ouderen die uh, erg in een zorgafhankelijke situatie zitten, dat uh, hun uh, bankrekening wordt geplukt, of dat er uh, contracten worden afgesloten, um, ja die bijvoorbeeld uh, een, een, een erfenis anders maken dus dan dat degene die voor hen zorgt uh, alles daarvan krijgt en de rest van de familie het nakijken heeft. Ja, en is dat vaak inderdaad directe familie die dat doet? Het is heel vaak directe familie die het doet. Vaak is het een, uh, een, een kind dat, uh, dat nog bij een oude vader of moeder uh, uh, woont. Uh, ja, dat, dat, dat is een hele zorgafhankelijke uh, situatie. Ja, voordat, we nu, voordat we nu natuurlijk elke uh, gezinssituatie waarbij een kind nog of bij zijn oudere, ouders woont uh, gaan verdenken van mogelijke uitbuiting. Waar, wanneer weet je dat er inderdaad financieel wordt uitgebuit? Hoe, hoe pik je dat op bij een melding? Dat is is, um, um, uh, vaak is het zo dat er uh, sprake is van een of-rekening. Nou, dat zijn de meest vernuikende gevallen, want uh, ja, dan moet het huishouden moet betaald worden, wordt gedeeld. En uh, Vaak is het uh, dat, uh, dat het, het makkelijke toegang tot die bankrekening, dat het ook zorgt dat er, uh, uh, ja, dat er oneigenlijke bedragen worden afgeschreven. Vaak als er uh, sprake is van een zorgsituatie, en het hoeft niet altijd het kind te zijn... dan uh, krijgt men de indruk, diegene die voor een oudere zorgt... dat men de recht op heeft op bepaalde bedragen. Uh, en er wordt gewoon een bedrag gepakt. Of kinderen die een voorschot nemen op, uh, op een erfenis... Uh, uh, al vader of moeder nog niet dood is. En nu gaan notarissen samen met onder meer banken en mantelzorganisaties proberen om dat misbruik te voorkomen. Uh, zo'n zo plan uh, ouderen in veilige handen is het actieplan. Ja. Um, klinkt prachtig, maar u zegt zelf het is heel lastig. Wat moet inderdaad gebeuren om inderdaad uh, zo'n plan te kunnen laten slagen? Ik denk dat de hele maatschappij moet opletten. I iedereen die iets te maken heeft met ouderen... moet eigenlijk een verdachte situatie kunnen melden. Maar wij weten toch niet hoe de bankrekening van een oudere dame... bij mij de buurt eruit ziet? Nee, dat, dat, dat klopt. Hè, maar, uh, en dat is ook bijzonder uh, lastig. Hè, maar iemand die heel dicht bij een oudere staat... zou dat misschien wel te weten kunnen komen. Maar hoe mag een notaris dat dan doen? Hoe kun je dan inderdaad zo ver gaan... dat je zo ver kunt kijken in, uh, in het hoofd vaak... of in het hart van een misbruikte ouderen? Nou, er zijn... Situaties, daar waar uh, bijvoorbeeld een jongere iemand, een oudere uh, samen naar de notaris gaat en er sprake is van een, van een, een, een verandering van een erfenis, ja, dan moeten uh, allerlei belletjes gaan rinkelen bij een notaris. Maar het is eigenlijk veel beter omdat het ontzettend moeilijk is voor banken ook om dit te bekijken. Zeker ook omdat het uh, allemaal op afstand gebeurt tegenwoordig, het gebeurt allemaal digitaal, is het beter om uh, in een heel vroegtijdig stadium, wanneer je nog goed bij geest bent. Te bepalen uh, van hoe, wie wil ik dat er later voor mijn financiën gaat zorgen en hoe moet dat eruit zien? Ja, maar het probleem, het probleem is natuurlijk op het moment dat dat niet meer gaat. Dat een oudere af, afhankelijk is van, van zijn of haar uh, verzorger. Of het nou familie is of een, of een externe verzorgster. Hoe kan dit, plan, dit actieplan ervoor zorgen dat je dit soort uitbuiting kan tegenkomen? Dus er komt straks een meldpunt. Als er verdenkingen zijn, kun je het daar melden. En dan, wat er dan vaak gebeurt, is dat er, degene die voor een oudere zorgt... daar wordt contact mee opgenomen voor een gesprek. En in zo'n gesprek wordt vaak al vrij snel iets duidelijk... dat er iets niet in de haak is. Als dat blijkt, dan wordt dat natuurlijk verder onderzocht. En dan kan er aangifte worden gedaan. Maar het vervelende feit wil ook nog... dat vaak de ouder zelf niet wil dat er aangifte wordt gedaan vanwege die zorgenverhankelijke situatie. Dus dat is ook nog even een, een bijkomend probleem. Even een bijkomend probleem? D dat lijkt me duiden op, op een bijna praktische onderhaalbaarheid van zo'n plan. Het, het zal heel erg moeilijk worden, zeker hoe afhankelijker de ouder is van, van de zorg van die persoon. En Dat kan een kind zijn, maar het kan ook iemand anders zijn. Hoe minder ouderen toestaan dat, dat, er, ja, dat er daadwerkelijk aangifte wordt gedaan van een wantoestand die is geconstateerd. Dus het is een heel, heel moeilijk onderwerp. Dat is in ieder geval de conclusie. Ik dank u hartelijk Jan Romme van het Oudere Fonds. En na zes uur spreken we met Philip Koker, onze sportcollega bij de NOS. Die heeft een boek geschreven over zijn oude vader. Die had Alzheimer en die werd financieel uitgebuit, niet alleen door zijn verzorgster. Maar die had daar ook bij de hulp van de notaris, straks na zes uur. Er is een aanval gestart op de zogeheten crisisbelasting. Als u niet weet wat het is, dan komt dat vermoedelijk omdat u minder dan anderhalve ton per jaar verdient. De crisisbelasting is een extra heffing van 16 procent. Die werkgevers betalen op inkomens boven de 150.000 euro. Voor sommige werkgevers betekent dat flink inleveren, maar belastingadviseurs verzetten zich nu tegen deze heffing. Fiscalist Arjo van IJster, goedemiddag. Goedemiddag. Van Ernst en Jong, u bent een van hen die zich verzet tegen die heffing. Laten we het even de feiten op een rijtje zetten. Die crisisbelasting, wat houdt dat precies in? De crisisheffing is een heffing over het jaar, over het loon dat genoten is in 2012 boven de 150.000 euro. En uh, daarover moet aangifte gedaan worden bij de loonaangifte over maart. En dat moet voor 1 mei gedaan worden. Dus moet je aangifte gedaan hebben en de loonheffing betaald hebben. En dat doet de werkgever en niet de werknemer? Ja, dat is inderdaad een eenmalige heffing... die op het bordje van de werkgever ligt. Dus uiteindelijk heeft de werknemer er niet zo heel veel last van... behalve in situaties dat de werkgever en de werknemer... één en dezelfde persoon zijn. En dat is bijvoorbeeld bij directeuren groot aandeelhouders het geval. Precies, als die zichzelf meer dan anderhalve ton aan salaris uitkeert. Exact. Um, u bent het niet eens hè, met deze heffing? Nee, dat klopt. Laat ik vooropstellen dat wij... Uh, op zichzelf een crisisheffing uh, uh, daar helemaal niet op tegen zijn. Integendeel, dat kunnen we heel goed begrijpen. Wij zijn ook van mening dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moesten, moeten dragen. Dus daar gaat het niet om. Maar waar het wel om gaat is dat uh, wij vinden dat als een dergelijke heffing wordt ingevoerd... die heffing niet in strijd mag zijn met algemeen aanvaarde grondrechten en rechtsbeginselen. Wacht even, u bent voor voor een crisisbelasting, maar u bent er ook weer tegen. Nou, wij kunnen ons op zichzelf voorstellen dat er een crisisheffing wordt ingevoerd als dat een goede maatregel is om de crisis te lijf te gaan. Alleen wij vinden wel dat dat in overeenstemming moet zijn ja, met rechtsprincipes. En waarom wringt deze in dat geval? Nou, het probleem bij deze heffing is dat deze heffing met terugwerkende kracht wordt ingevoerd. Uh, laat ik een heel. Uh, praktisch voorbeeld noemen om het te verduidelijken. Stel dat ik in december een scheerapparaat heb gekocht... daar 21% BTW over heb betaald... en dat ik nu in februari te horen krijg... dat ik opeens 9% extra BTW moet betalen. Nou, dan voelt u gelijk aan hoe onrechtvaardig dat is. Wat een, nou, iets... wat een interessante Ik begrijp hem helemaal, maar ik vind hem uh, niet helemaal opgaan... wanneer we het hebben over salarissen van meer dan anderhalve ton. Nou ja, iets soortgelijks doet zich dus nu voor bij deze heffing, omdat in, uh, bijvoorbeeld in februari een werkgever een bonus heeft uitgekeerd aan zijn werknemers. Op dat moment ging hij er nog vanuit dat er een, een normale heffing op toe uh, werd gepast. Hij wist op dat moment helemaal niks van deze crisisheffing. En eerst op een later moment, een aantal maanden later, krijgt hij te horen dat hij opeens 16% extra verschuldigd is. Nou, euh, op, op zichzelf, hè? als een extra heffing verschuldigd is over hoge inkomens, ik, ik zei het al, dan is er op zichzelf niks mis mee. Behalve als dat met terugwerkende kracht wordt ingevoerd. En dat blijkt ook in strijd te zijn met euh, de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. En uit die rechtspraak vloeit voor dat als een wetgeving met terugwerkende kracht wordt ingevoerd, louter, om budgettaire redenen... Dat dat niet door de beugel kan. En dat gebeurt ook hier. Dus wij zijn op zichzelf, uh, uh, vinden we een crisisheffing helemaal niet erg. Maar wel als dat dus ja, in, in strijd blijkt te zijn met uh, principes zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft uitgesproken. Kijk, u bent een belastingadviseur die veel mensen zich zouden wensen. Uh, hebt u al veel klagers uh, uh, die zich bij u gemeld hebben? Ja, al, al uh, uh, de afgelopen periode zijn al heel veel klanten... Uh, naar ons toegekomen van kan dit nou zo, zomaar, kan dit wel door de beugel... Dus met name hadden zij moeite met die terugwerkende kracht... Uh, en zeker na alle berichtgeving in de media uh, stroomt het binnen met mensen die uh, zich heel graag bij de proefprocedure die wij gaan starten willen aansluiten. Ja, want ik heb bijvoorbeeld even naar de salarissen van, uh, van de NS, de Nederlandse Spoorwegen, waarbij de directie van drie personen uh, ruim boven dat bedrag van anderhalve ton zit. En ze hebben daar berekend dat het bedrag aan, aan, aan salarissen voor de directie nog exclusief een bedrag is van 231.000 uh, euro. Dat, dat is dus het bedrag van die crisisheffing. Dat loopt behoorlijk ja, op. Nee, dat klopt. Dat loopt heel behoorlijk op. En, uh, naar ik begrepen heb, gaat het in totaal om ongeveer 48.000 gevallen. Nou, dat is natuurlijk een hele grote uh, groep. En ja, daar zitten inderdaad uh, heel veel voorbeelden bij, zoals u het niet zojuist uh, schetste. Neem ook de, de, de voetbalclubs uit, het betaalde voetbal. Die hebben natuurlijk ook al behoorlijk hier tegen geageerd. En ik noemde ook al de, de groep van de directeur grote aandeelhouders, die hier ook uh, heel veel last van hebben. Want hoeveel geld in totaal levert dat dan op voor de schatkist, die 48.000 gevallen? Nou, dit zou, deze crisisheffing uh, zou 500 miljoen uh, moeten opleveren. Ik zei al hè, dat deze heffing wel was ingevoerd om budgettaire redenen. Voortgevloeid uit het uh, Koendoese akkoord. Uh, en die moet dus 500 miljoen uh, op, uh, op gaan brengen. En ja, de vraag is uiteindelijk of dat dus uh, ook uh, zal slagen. Want uw advies is, uh, betalen wel, maar teken bezwaar aan en dan gaan we proberen om terug te krijgen. Ja, wat wij inderdaad onze klanten en ook uh, anderen adviseren... is om bezwaar aan te tekenen tegen de loonaangifte over uh, maart... en de heffing ook daadwerkelijk te betalen. En vervolgens tegen die betaling, tegen die afdracht van uh, die loonheffing... Uh, bezwaar aan te tekenen. Uh, nou, dat zal in heel veel gevallen gebeuren. Wij pikken er al een aantal gevallen uit waar tegen we gaan uh, procederen. En de anderen kunnen daarbij aanhaken. Arjen van Eijsten, fiscalist bij Ernst Jong. Dank hartelijk. Graag gedaan. We hebben een prijswinnaar, Hans Klevers, hoogleraar en voorzitter van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Hij won de zogeheten Nobelprijs van de 21e eeuw. Althans, dat is de, de naam die de initiatiefnemers van deze prijs zichzelf hebben toebedicht. Hoe staat het ervoor op de weg? Het is Kwart over vijf, Jolanda. Het is uh, niet al te druk met 50 kilometer, maar wel heel veel vertraging bij Rotterdam. We hadden al uh, de N15 maasvlakte richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en Rotterdam, Charloes 14 kilometer. Die, die los, maar moeizaam op. Tijdje waren daar twee reishokken dicht. Dus ook een aanrijding gebeurt op de A15 richting Europort. Bij Rotterdam, Charloes 4 kilometer. En daar is de reishoop dicht. Dit is het NOS Radio 1 journal met Tim Overdijk. Het heet een MOOC, een Massive Open Online Course. Een college dat door universiteiten wereldwijd online wordt aangeboden. Het is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Meerdere Nederlandse universiteiten gaan de komende tijd experimenteren met dit soort online onderwijs. Vandaag ging de eerste Nederlandse MOOC online. Een inleiding tot de communicatiewetenschap, aangeboden door de Universiteit van Amsterdam. Welkom bij de cursus Introduction to Communication Science. Het zijn korte YouTube filmpjes via een speciale site met inlog te bereiken. Deze cursus is een so-called MOOC. Dit is een nieuwe trend van online cursussen. Initially designed by Stanford en MIT. En dit is hem dan in levende lijven. Hallo. <laughs> Rutger de Graaf. Docent communicatiewetenschap. En uh, amateurfilmacteur. Ja, <laughs> het is een heel ander kunstje. Het is heel anders, absoluut. Moeilijk? Uh, ik vond het wel heel moeilijk. Ja, voor een camera staan is het toch anders dan voor een groep mensen staan. Misschien is het wel even moeilijk om mensen op afstand geboeid te houden voor een paar minuten. Dan drie kwartier lang de studenten in een hoorcollegezaal. Ja, in een hoorcollegezaal kunnen ze niet weg. En uh, ja, in een YouTube-filmpje kan je snel wegklikken. Dus je moet wel de aandacht. Posthouden. Sometimes we use media to communicate a message. De docent is meestal niet in beeld, maar je ziet een soort cartoons en steekwoorden die live worden meegeschreven. Even een kritisch puntje, waarom heeft u er niet meer van gemaakt? Je kunt ook veel meer beeldmateriaal laten zien, korte filmpjes, ander soort illustraties. Ja, dat is natuurlijk waar. Je kan eigenlijk zo ver gaan als je wil. Maar ja, overal zit natuurlijk een kost- en een tijdplaatsje. Hou je ze wel nog beter geboeid? Dat is nog de vraag. Een reden om deze moek te maken. Was om te kijken wat werkt en wat werkt niet. Wat we heel snel merkten, was te veel gekkigheid. Werkt niet. Waarom geeft een universiteit zijn kennis gratis dus weg? Een aantal redenen. We willen uh, kijken: er is een hele discussie gaande over virtueel onderwijs. We willen daaraan bijdragen door uh, nou, deze pilot te doen. Het is ook echt een pilot. En uh, we willen kijken of we scholieren kunnen helpen om een studiekeuze te maken en uh, mensen die net afgestudeerd zijn of die al werken in het veld... Uh, een beeld geven van wat wij doen. Een test is het dus. Wanneer is het een succes? Nou, Een deel is nu al een succes, want we weten nu wat er voor nodig is... om deze MOOC te maken. En na afloop van de cursus willen we natuurlijk weten... wat vonden studenten ervan? Vonden ze het leuk? Hebben ze veel geleerd? Ook heel belangrijk. Ja, u bent communicatiewetenschapper, hè? dus het is ook eigenlijk uw vakgebied... hoe dit werkt. Wat denkt u? Zal dit uiteindelijk het hoorcollege vervangen? Nee, ik denk niet dat het hoorcollege zal vervangen. Ik denk wel dat het een aanvulling kan zijn op uh, wat wij reeds doen... Uh, Um, ik merk nu al dat een aantal studenten die, die geven de voorkeur aan virtueel onderwijs. Uh, mensen die overdag werken kunnen op die manier s'avonds college volgen wanneer het hun uitkomt. Dus ik zie het als toegevoegde waarde. Het is niet alleen college volgen. Je kunt ook op het forum hierover discussiëren met alle andere online cursisten over de hele wereld. En je kunt multiple choice vragen over de stof invullen. De online toets die na acht weken cursus een certificaat kan opleveren. Deze testmoek levert geen officiële studiepunten op. I hope to see you next week. De bijdrage van Matthijs van der Wiel, onze eeuwige student. En of het goed werkt, of het de studenten bevalt, dat is de vraag. Onze testers zagen wel een bezwaar. Er wel veel bij kijken, want stel dat jij dit nu aan, zo aan het kijken bent... dat je denkt, goh, ik ben goed bezig, ik ga mijn college volgen... en Claire komt binnen en zegt, hallo, kopje koffie... dan ben je denk ik gewoon eerder geneigd weg. Oké, okay, ja, boeien, ja. ik doe mijn laptop even dicht... Want het verrijft best wel veel discipline om te zeggen... nee, sorry, ik ben echt even aan het studeren. Ja. Dat doe je niet zo gauw. Nee. Meer over de moek, straks na half zes. Gent doping. Er is nog geen sporter op betrapt... maar bij de komende winterspelen in Sochi... kunnen de sporters erop gecontroleerd worden. Bij deze vorm van doping worden genen gemanipuleerd... om bijvoorbeeld extra EPO in het lichaam aan te maken. Verslaggever Martijn van der Zonde. Bij doping draait het allemaal om DNA, zegt Olivier de Hon van de Nederlandse dopingautoriteit. Je brengt dus extra DNA van buiten het lichaam, in het lichaam aan. En daarmee maakt het lichaam bepaalde eiwitten aan. En eiwitten zijn bijvoorbeeld uh, EPO, wat we kennen uit de doping, of groeihormoon. Deze vorm van doping gaat ver. Op zich is dit wel een soort van ultieme vorm van doping. Uh, je brengt DNA in het lichaam. DNA zit in al onze lichaamcellen. Dus je gaat zo diep de cel in, ja, dieper gaat niet. Maar ja, dat is natuurlijk niet zonder risico. Het is gevaarlijk omdat je op het moment dat je het in het lichaam inbrengt... je niet precies weet wat er in het lichaam allemaal verandert. Uh, en daarnaast kan je eigenlijk verwachten dat er een soort van... Ja, voor de sportwereld een zwarte markt ontstaat uh, hiervoor. Ja, en dan, dan is het gewoon niet altijd zo veilig als dat het in de normale medische wereld gebeurt. En waarom is het zo lastig te ontdekken? Omdat het een lichaams eigen stukje is eigenlijk. Je gebruikt het DNA wat wij allemaal in ons lichaam hebben en dat zet aan tot het maken van die verschillende eiwitten die de sportprestatie kunnen verbeteren. Lastig te ontdekken of niet? Volgens de expertgroep Gendoping van de internationale dopingautoriteit WADA wordt er volgend jaar bij de Olympische Spelen in Sochi op Gendoping getest. Die technieken die zijn er eigenlijk op gebaseerd dat als je gentherapie bedrijft dan ga je de genen eigenlijk een beetje inkorten... omdat dat anders uh, niet praktisch is. Die genen zijn te groot om daar een geneesmiddel van te maken. En je kunt onderscheid maken tussen een klein gen en een groot gen. Het moment dat je dus een klein gen vindt... dan weet je zeker dat dat niet een natuurlijk gen is... en dat er dus... Uh... Ja, misbruik gemaakt is. Dat is inderdaad goed nieuws. Er zijn verschillende manieren uh, waarop, waarmee men probeert nu om gendoping te detecteren. Um, ja, en er is er nu eentje zover dat hij dus bijna klaar is om gebruikt te worden. Zijn er eigenlijk als sporters betrapt? op het gebruik van deze doping. Nee, dat is nog niet het geval. We weten het al, dat er, ja, een jaar of tien wordt er al over gesproken. Uh, er zijn wel eens e-mails onderschept tussen uh, trainers en dokters... van uh, heb jij al zoiets? Maar ze konden het er toen ook niet aankomen. We weten dat deze vorm van doping bestaat... maar of iemand hem gebruikt, dat is nog volstrekt onduidelijk. Inderdaad, het is nog volstrekt onduidelijk. Het is, uh, ja, het is een hele nieuwe vorm van medische therapie... die dus nog niet zoveel gebruikt wordt. Um, en wij ja. Het is dus ook niet te makkelijk te vergelijken met de EPO die we kennen... of de bloeddoping of de testosteron. Um, de effecten kunnen uiteindelijk ongeveer hetzelfde zijn... maar het is volstrekt onduidelijk of je wel precies die effecten krijgt... op het moment dat je naartoe... toe. doping is natuurlijk veel in het nieuws geweest de afgelopen nou ja, maanden, jaren... zou je bijna kunnen zeggen. Gaan we hier veel over horen over deze vorm? Dat weet ik dus niet goed. Dat is het lastige aan het onderwerp. Uh, het is een interessant onderwerp, ook voor wetenschappers. Dus in die zin zal er continu over gesproken worden... Maar ja, ik, ik durf nog steeds niet te zeggen dat het echt daadwerkelijk wordt uh, gebruikt op dit moment. Ik hoop het niet, vanwege die risico's. Maar ja, uh, we weten het gewoon niet zeker. Aldus Olivier de Hon van de Dopingautoriteit. We gaan het hebben over de Nobelprijs van de 21e eeuw. Althans, zo wordt die genoemd door de bazen van Facebook, van Google... de initiatiefnemers van deze nieuwe prijs. Het is een uh, prestigieuze wetenschapsprijs, zo wordt het gezegd. En uh, officieel heet hij de Breakthrough Prize in Life Sciences. Uh, elf wetenschappers hebben dit jaar die prijs gekregen. Onder hen Hans Klevers. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoogleraar Moleculaire Genetica aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. En eh, bij die prijs hebben we gegeven hoort 3 miljoen dollar. Is het geld al binnen? Ja, die heb ik gisteren op mijn rekening zien verschijnen. Echt, waar? Een, een heleboel nullen zag ik. Eh. Echt waar? Bij u op de rekening? Ja, ja. ja, ja. Op uw privérekening? zakelijke op de privé -rekening? rekening? Ik sprak eh, de initiatiefnemer Milder vorige week en die zei inderdaad: eh, It is meant to make life easy. <laughs> vroeg wat we met het geld mochten gaan doen. Dat gaat geloof ik wel hè, want we belden u op vakantie in Zwitserland. Die gaat u even verlengen nu. Ja. Maar staat het echt op uw rekening? Zo gaat het? En toen toe geloofde u het ook pas echt? Ja, ik werd anderhalve week geleden gebeld door uh, Art Levinson. Een uh, Art Levinson, die kende ik als de, de chairman van Apple en van Gen Genentech. Dus uh, na dat telefoontje dacht ik: van, nou, ik moet nog eens even kijken of het allemaal wel klopt of dit niet een grap is. Maar uh, het staat er. Ja. ja, en als het geld dan ook uh, wordt gestort, dan, uh, dan blijkt het ook allemaal echt te kloppen. Waarom hebt u de prijs gewonnen? Nou, wij werken al een jaar of vijftien aan uh, darmkanker, hoe dat ontstaat, en hebben toevallig uh, de darmstamcellen ontdekt die zorgen dat beschadigde darmen zichzelf kunnen repareren. En dat die twee heel veel met elkaar te maken hebben. Dus darmkanker ontstaat eigenlijk uit een, uh, uit een probleem wat in een normale darmstamcel uh, plaatsvindt. U zegt toevallig? Ja, zo gaat dat vaak in fundamentele research. Je, zoekt niet, je weet niet echt wat je aan het zoeken bent. Je vindt plotseling dingen die je ineens doen begrijpen... Uh, ja, in ons geval hoe darmkanker ontstaat en hoe stamcellen werken. Oké, okay, wat is de impact van uw onderzoek geweest hoe toe? Nou, we hebben vooral heel veel gepubliceerd in de top uh, fundamentele bladen. Uh, ik weet dat er op dit moment heel hard door farmabedrijven wordt gewerkt aan het ontwikkelen van geneesmiddelen op grond van onze inzichten, maar dat overstijgt eigenlijk onze eigen kunde. Daar heb je heel veel chemie voor nodig bijvoorbeeld. Ja, en dan? En dan komt er uiteindelijk een geneesmiddel uit. Ja, um, dus uh, is dit een erkenning voor u? Of is het een prijs die gewoon even toevallig komt langswaaien? Nou, hey, dit is wel een van, een van de allergrootste prijzen die te winnen zijn. De nog wel een, de heel, jong, nog wel een heel jonge prijs, hè? Wat? Nog wel een heel jonge prijs. Net begonnen is dus de vraag is of, dit, uh, of dit stand houdt. Uh, de Nobelprijs, waar die nou mee vergeleken wordt... heeft natuurlijk 100 jaar over gedaan om, om uh, een reputatie te krijgen die die prijs nu heeft... Uh, de winnaars gaan mee, die vormen de jury. Dus wij gaan straks mee uitzoeken wie de volgende winnaars ja. moeten zijn. En we zitten dus op het puntje van de stoel om dat de, de allerbeste te maken. Ja, oh, dat, is, dat, dat schept natuurlijk verplichtingen. Als je zo'n prijs wint, dat je dan als nieuw jurylid ook volgend jaar ervoor zorgt ja. dat de kwaliteit hoog blijft. Heeft u al iemand op het oog? Uh, nou, Ik heb wel eens op mijn gedachten, maar ik denk niet dat ik daar nu over moet praten. Ja, is het een Nederlandse wetenschapper? Nee, nee, nee. Het is een Amerikaan. Een Amerikaan? Ja. Oké. Okay. Ja, die in uw vakgebied ook werkt. Want je gaat ja. natuurlijk gewoon kijken hoe je dat... je eigen vakgebied ook kunt promoten. Nou, het is dus heel breed, hè. We hebben... Uh, ook, ook als je nu ziet wie er nu gewonnen heeft. Ik ken vrijwel alle mensen wel, maar ze werken aan, aan zaken waar wij zelf niets mee zouden kunnen. Ja. Uh, wat dat betreft is, het, is, het, is dat, dat vak breed neergezet. De Nobelprijswinnaars mogen naar Oslo komen. Uh, hoe gaat het in uw geval met deze prijs? Ik begrijp dat de winnaars van eind vorig, vorig jaar van de natuurkundeprijs... die gaan naar CERN op het moment dat die, die buizen uh, toegankelijk zijn. In, in, in maart. En... Uh, daar ben ik ook uitgenodigd geworden. Maar onze prijs wordt waarschijnlijk uitgereikt in, uh, in augustus in New York. En dat gaat dan non-conventioneel met uh, allerlei Hollywood-acteurs, begrijp ik. Ah, zo hoort het hè, bij Amerikanen. En ja. uh, die 3 miljoen uh, dollar hebt u ook hard nodig voor een nieuw onderzoek? Nou, ik denk dat wij eerst eens met uh, iedereen die ooit op een lab gewerkt heeft uh, een groot feest gaan vieren. Die vliegen we allemaal in Amsterdam. Uh, mannen van 120 schatten we nu. Dat mag. de hele wereld. Ja, het geld is in principe van mezelf. Dus dat mag. En daarna ga ik het, denk ik, vastzetten. En eens kijken of we er een fellowship van kunnen maken. Of zoiets dergelijks. U gaat heel veel nieuwe vrienden maken de komende dagen. <laughs> dat zou zomaar kunnen. De ja. winnaar van de Breakthrough Prize in Life Sciences, Hans Klevers. Hartelijk dank. Goedemiddag. Uw wagenpark is al elektrisch, uw personeel werkt steeds vaker thuis.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 Als gevolg van de kabinetsplannen moeten mogelijk honderden verzorgingshuizen dicht, zegt bureau Berenschot. Het komt doordat minder mensen in aanmerking komen voor een plaats in een verzorgingshuis. Deskundigen zeggen dat er niet genoeg besef is van de gevolgen van de kabinetsplannen. En in Duitsland, net over de grens bij Venlo... is een Nederlander van 47 opgepakt voor drugshandel. Hij heeft bekend dat hij al twee jaar lang elke week... tot maximaal 10 kilo drugs heeft verkocht aan een Duitser. De man had twee sporttassen met marihuana bij zich. De Duitser aan wie hij wilde leveren is ook opgepakt. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. De dag begon met zon, maar vanuit het noordoosten... is het dichtgetrokken met bewolking. In het oost- en zuidoosten daar is zelfs een beetje motsneeuw gevallen. Vanavond en vannacht klaart het weer op en de temperatuur daalt naar min 3 tot plaatselijk min 5. En het blijft ook vannacht uit het noordoosten waaien, windkracht 2 tot 4. Morgen begint de dag koud. In de loop van de dag stijgt de temperatuur naar 1 à 2 graden boven 0. Het blijft droog en er is een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft ook zeker koud aanvoelen door een schrale noordoostelijke wind, windkracht 3 tot 5. En het winterse weertype houdt aan tot en met het weekend... Na het weekend wordt het geleidelijk minder koud. ANWB-verkeersinformatie. Met 80 kilometer file is het niet al te druk deze avond. Spits heeft ook te maken met de voorjaarsvakantie. Wel veel vertraging bij Rotterdam. De meeste vertraging op de N15 maasvlakte richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en Knopend Vaanplein is het langzaam rijden over 16 kilometer. Eerder vanmiddag waren daar twee rijschokken dicht. Daar stond een auto in brand. Op de A15 Rotterdam richting Europort was een aanrijding. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en Rotterdam-Scharloos nog 6 kilometer. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Verder een wat langere file nog op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 Vier, over half zes. Goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1-Sanaal. De propagandamachine van Noord-Korea draait op volle toeren. In een nieuw filmpje is te zien hoe president Obama... en Amerikaanse militairen in vlammen opgaan. Eerder deze maand zagen we een Noord-Koreaanse jongeman... in een filmpje dromen over een brandend New York. En u hoort een kleine compilatie van propaganda van Noord-Korea. De muziek aan het begin van dit filmpje kwam van het meest recente filmpje op YouTube... waarin Obama in brand staat. Remco Breuker, hoogleraar Korea Studies aan de universiteit. Goedemiddag, wat vindt u van dit laatste filmpje? Ja, ik vond het weinig opmerkelijk. Ik zat te kijken en ik denk, is dit echt, is dit fake, is dit... Wat, wat moeten we hiermee? Het, het, het, het woord knulligheid kwam een beetje naar boven draaien. Ja, ja, nee, het is, het is niet het best geproduceerde filmpje dat ik uh, ooit heb gezien. Het is absoluut waar. Uh, is, het, is het echt? Ja, dat denk ik wel. Ja. Is het, het lijkt uh, wel degelijk noord korea te zijn. Het past heel goed bij de binnenlandse propaganda. Um, maar ja, eigenlijk uh, uh, maakt Amerika een compliment. Er wordt gezegd dat... Um, de ontwikkeling van de kernwapens en de net uitgevoerde kerntest... allemaal zijn uitgevoerd dankzij Amerika. Had Amerika Noord-Korea niet bedreigd, dan was het allemaal niet nodig geweest. Was dit niet gebeurd? Oh, zo kunnen we het ook zien in het filmpje. Dat is de strekking van het filmpje, ja. Uh, en wat, wat, wat is dan het compliment wat hiervan het, moet uitstralen? Het compliment is, uh, het, is een, het is een beetje ironisch natuurlijk verwoord... maar dankjewel Amerika, zonder jullie hadden wij geen atoombom gehad. Maar wat is dan de boodschap van deze propaganda? De, bood, de boodschap is heel duidelijk. Uh, die wordt echt drie of vier keer herhaald. Uh, in dezelfde woorden, uh, wij hebben een kerntest uitgevoerd omdat we bang zijn dat Amerika ons zal aanvallen als we geen, af, uh, geen, uh, ge, geen atoombom hebben of iets anders wat Amerika ervan kan doen afzien. En wat, aan wie is deze boodschap dan gericht? De wereld, in brede zin. Het Westen, Japan, uh, Zuid-Korea. Maar als u en ik een beetje beginnen te lachen bij de knulligheid van zo'n filmpje, wat is ja. dan de kracht van dit soort propaganda? Ja, als je alleen naar het filmpje kijkt, uh, ja, ik weet niet hoe, hoe effectief het is, daar heeft u helemaal gelijk in. Uh, maar als je alleen naar het, ja, je kijkt natuurlijk niet alleen naar het filmpje, je kijkt naar, uh, het filmpje is knullig, het is een beetje lachwekkend. Noord-Korea is allesbehalve lachwekkend. En uh, de kerntest is ook niet lachwekkend. Als je dat erbij neemt, uh, dan heb je denk ik geen andere keuze dan dit soort propaganda, de boodschap althans, toch serieus te nemen. Denkt u dat de wereld dat doet dan? Absoluut niet, nee. Dat is, um, dat is denk ik een grote fout. Um, er is natuurlijk een verschil tussen Noord-Koreaanse propaganda geloven. Iets wat ik zelf niet doe. Of het serieus nemen en te proberen te duiden... wat de boodschap is die daarin wordt, aan de wereld wordt, uh, wordt gebracht. Want zeker wat betreft Noord-Korea... ga je natuurlijk kijken naar kleine signaal. Het is zo'n geïsoleerd land dat het heel moeilijk is om het land te lezen... de mensen te begrijpen ja, en de meerdere nee, boodschap nee, dat te zien. Nee, ben ik in. niet met u eens. Is dat zo? Um, het sleutelwoord hier is Koreaanse taalbeheersen. Lees je Koreaans, dan is Noord-Korea een stuk makkelijker toegankelijk. De krant wordt gewoon op het internet gepubliceerd. Ik lees elke ochtend de Noord-Koreaanse krant. En dan is, dan is u duidelijk wat het land wil? Heel het is natuurlijk. Kijk, Natuurlijk staat het bom vol propaganda. Absoluut waar. Je kan niet alles zomaar aannemen. Tegelijkertijd um, weet Noord-Korea heel goed over te brengen wat het wil en wat het niet wil. En dat is een kwestie van goed opletten en nogmaals uh, Koreaans kennen. Ja, eh, maar er zijn toch heel veel mensen, met name in Amerika, die het heel moeilijk vinden om te lezen wie nou de persoon is achter Kim Jong-un, hoe, ja, nee, hoe het absoluut. wordt gepropageerd. Nee, ja, daar heeft hij helemaal gelijk in. Als het gaat om... Uh, te achterhalen hoe de machtsstructuur aan, aan, helemaal aan de top precies uh, in elkaar zit wie de echte machthebber is of dat Kim Jong-un is, of dat zijn oom is of dat een kongsi achter hem is dat kan ik ook niet dat, um, dat weten we niet, dat is absoluut waar Noord-Korea is natuurlijk niet het meest open land ter wereld dat, is absoluut, dat geef ik absoluut gelijk in tegelijkertijd is het ook lang niet zo geïsoleerd als vaak wordt gezegd, er is ontzettend veel ...informatie toch wel beschikbaar. Veel meer dan we denken. Goed, scheiden we die twee zaken? Noord-Korea, ernstige kwestie. lachere propaganda wat we nu zien op het internet. Hoe geldt dat voor de eigen bevolking? Is dit soort propaganda ook wat op de Noord-Koreanen wordt afgevuurd? Ik heb dit uh, niet in, uh, in Noord-Koreaanse context zelf gezien. Uh, internet is natuurlijk niet toegankelijk voor de gemiddelde noord koreaan Er is wel een intranet waar Noord-Koreanen op kunnen. En of we daar, maar daar kunnen wij weer niet bij. Dus of dit daarop staat of niet, dat weet ik niet. Um, op zich zou we niet verbazen als het wel zo is. Was, wat ik net zei, qua toon en qua boodschap past dit heel goed bij, ook bij de binnenlandse propaganda. Oh, zeker bij een bevolking die natuurlijk ontzettend kort wordt gehouden om het woord hersenspoelen ja. niet te gebruiken. Werkt dan dit soort propaganda wel bij, bij de bevolking? Nee, uh, ik denk het niet. Um, kijk, uh, ik, ik, ben inderdaad, ik geloof ook niet dat de Noord-Koreaanse bevolking helemaal geen hersenspoeld is. Ze worden natuurlijk heel kort gehouden, net wat u zegt. Um, en geloven ze als ze dit zien? Nou ja, tot zeker hoogte misschien. Wat wel zo is, is dat men echt daadwerkelijk bang is voor Amerika. Het recht is, is, is uh, een tweede, maar die angst, die angst is heel reëel. En dat opzicht is denk ik, um, wat de gemiddelde Noordkamer, waarschijnlijk wel zou doen als je dit ziet, is een soort geruststelling voelen wij als Amerika ons aanvalt, kunnen we in ieder geval terugslaan. Ik kijk uit naar het volgende filmpje. <laughs> ja, ik ook. Zet Remco Breuker, hoogleraar Korea Studies aan de Universiteit in Leiden. En het filmpje waarover gesproken is natuurlijk te zien op onze site nos.nl. Het was nogal wat toen automatiseringsbedrijf Capgemini aankondigde dat sommige medewerkers salaris moesten inleveren. Vrijwillig. De medewerkers schrokken zich wild, zegt de vakbond. En daarom gaan medewerkers en bond zo praten. Dat doen ze in een zalencomplex in Utrecht. Een paar deuren verwijderd van een Capgemini-kantoor. Jeroen de Jager is naar Utrecht afgereisd. Jeroen, IT-medewerkers en actie, actie, actie. Gaan we dat verwachten? Nou, ja, dat weet je maar nooit, want het is uh, toch wel een uh, redelijke maatregel, Tim. Als je uh, realiseert dat, uh, ja, stel je verdient zo bruto hetzelfde als wij een beetje verdienen, tussen de 4.000 en 5.000. En een derde van je uh, loon wordt middelmeer uh, of meer ingenomen, want dat is het plan waar het over gaat. Dat er 30 procent, althans bij een handje vol mensen, uh, af zou moeten gaan groot deel, 10 tot 20 procent. Dat zijn vorstige bedragen. Uh, vanavond wordt er verwacht, uh, begrijp ik, dat er hier 150 mensen naartoe komen. Dat is best veel op een getal van 300 mensen. Dus de bereidheid om zich te laten informeren is in ieder geval uh, redelijk groot, denk ik dan uh, Fred Polhout van uh, FNV. Uh, je ziet ook beweging vandaag, uh, dat de directie uh, um, uh, zegt van, nou we gaan van 30 naar 20 procent. Is dat iets waar u mee kunt leven? Het is een leuke eerste stap... Maar wij willen eigenlijk gewoon een restart van dit hele proces hebben. En we willen gewoon opnieuw beginnen met deze discussie. En opnieuw beginnen betekent dat de discussie op zich wel gevoerd mag worden? Er, is al, er wordt door het hele land in alle sectoren momenteel discussie gevoerd over van hoe gaan we deze crisis met elkaar overleven. Maar is demotie bespreekbaar? Het gaat hier niet over demotie, het gaat hier over loonoffers. Ja. Worden, mensen worden niet vanuit functies gezet, maar ze krijgen gewoon veel minder voor wat ze moeten doen. Ja, nou ja, je kunt je afvragen, want uh, we leven in uh, de 21e eeuw inmiddels. En de redenering is de toegevoegde waarde van deze mensen... Uh, staat niet in verhouding tot het loon dat ze verdienen. Dus ze krijgen eigenlijk iets te veel voor wat ze kunnen. Dat is, ja, dat is, dat is de redenering van de directie. Onze redenering is dat deze mensen heel veel business bij Capgemini binnen hebben gebracht. Het zijn vaak mensen die... Ze ja, geen... hebben gebracht, hè? Nee, even, even het verhaal afmaken. Ze hebben dat binnengebracht. Ze brengen heel veel expertise in. Alleen wat er moet gebeuren is dat ze ook ik zou maar zeggen, breed inzetbaar gehouden moeten worden. Dat is een verantwoordelijkheid waar de werkgever ook een verantwoordelijkheid in heeft. Mm -hmm. Capgemini heeft ook al een beetje aangegeven. Eerlijk is eerlijk hebben ze gedaan. Dat ze zeggen van ja, we hebben dat wel een beetje verwaarloosd. Dan zeggen we nou, als je dat nou verwaarloosd hebt... Dan zijn er twee die hier een verantwoording hebben. Dus dan ga je met z'n tweeën je kijken van hoe je dat met elkaar wil oplossen. Ja. Maar je gaat niet mensen een brief onderhandelen en zeggen van... Uh, 5% minder, 10% minder, 15% minder. Dat gaat niet. Deze bijeenkomst uh, is een informatiebijeenkomst in eerste ja. aanleg. Hè? Dit is nog niet een bijeenkomst die mogelijk leidt tot actie of wel? Nee, dat is de, nou, er komen hier wel, wat ons betreft in ieder geval wel acties uit voort. Maar dan moet u denken in de zin van dat wij uh, een oproep gaan doen naar de heer Verstegen om, uh, om ons aan tafel te nodigen. U praten helemaal nog niet met elkaar? Nee, nee wij praten niet met elkaar. Uh, van de Capgemini uh, vindt dat, uh, dat ze niet met de bonden hoeven te praten. Daar zien ze geen uh, toegevoegde waarde in. Nou, De mensen die hier vanavond komen veranderen de toegevoegde waarde om met ons in gesprek te gaan. Met ons de informatie uit te wisselen. En dan ook met ons te gaan bepalen welke activiteiten we de komende tijd gaan opzetten. Ja, even voor mijn beeldvorming. Um, ik denk dan ICT, consultancy, capgemini, hoge salarissen. Ja. Hebben we hebben het over anderhalf, uh, twee ton misschien wel. En daar een derde vanaf. Nou, dat valt wel te leiden. Klopt het wat ik net in het begin zei? Dat het helemaal niet om die hoge salarissen gaat? Nee, over zulke salarissen praten we hier niet. We praten over hier mensen die gemiddeld op anderhalf modaal zitten. Uh, daar komt het eigenlijk op neer. Uh, en als die mensen dan dat soort percentages moeten gaan inleveren... dan haakt dat er gewoon enorm in. En dat gaat niet over de, de derde vakantie. Dat gaat gewoon over de hypotheek en over de studerende kinderen... en dat soort dingen meer. Het feit dat nu vandaag toch dat aanbod van Capgemini is gekomen... is een soort van strategie, denkt u? Dat denk ik wel, ja. En uh, nou, als ik zou zeggen van... Uh, ik, zie het als ik, ik pak het ook gelijk op. Ik zeg, nou meneer Versteeg, goede eerste stap. En nu de rest nog. En dan kijken we even naar de leus van Capgemini. People Matter Results Card. Daar kun je alle kanten mee op, hè? ja. Nou, voor ons uh, één ding hebben we gemeenschappelijk. Voor ons uh, tellen de resultaten ook. En de mensen doen er zeker toe, uh, wat ons betreft. Dus we gaan namens die mensen een goed resultaat boeken. En ligt u als bond op ramkoers in de zin, dat klinkt een beetje heftig... maar dat dit niet gaat gebeuren, wat u betreft? Die emotie? Wat, wat, wij, hebben de, wij hebben de steun van de werknemers daarvoor nodig. Maar wat ons betreft gaat dit loonoffer niet gebeuren op deze manier, nee. Oké, okay, duidelijke taal. Uh, dank u wel, uh, meneer Polhout van de FNV. Direct dus die uh, bijeenkomst, uh, Tim. Uh, om kwart over zes gaan de mensen hier binnen druppelen. Daar kunnen wij helaas niet bij zijn, maar ik zal ze proberen op te vangen... Uh, voordat ze naar binnen gaan en in ieder geval na de bijeenkomst. Succes daarmee, dat is jouw toevertrouwd. Jeroen de Jager, tot na zes uur. Bedankt. Straks hoort u hoe de studenten een online college ervaren... nadat u, nadat u eerder al een docent had gehoord. Het is precies kwart voor zes, tijd voor Jolanda van der Velden. We aanweer weer. Een niet al te drukke avondspits, 90 kilometer... maar dat geeft een beetje vertekend beeld... want heel veel vertraging bij Rotterdam. Vooral op de N15, maafvlakte Rotterdam. Tussen Rozenburg en Knopend Vaanplein nog 16 kilometer. Tijdlang waren daar twee rijstroken dicht. Daar stond een auto in brand. En ook veel vertraging op de A27 Utrecht richting Breda... tussen knooppunt Everdingen en de brug bij Gorkum, 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Even kijken of we hebt opgelet, uh, luisteraar. Weet u nog wat de, de, de afkorting uh, MOOC betekent? Ik dacht het niet, hè. Massive Open Online Course. Dat is de Nederlandse variant van wat in Amerika vaak gebeurt door universiteiten. Een gratis online cursus. Een inleiding tot de communicatiewetenschappen. Dat was vandaag aan de beurt. En ook Nederlandse instellingen in navolging van Amerika die zijn eraan begonnen. De Universiteit van Amsterdam heeft vandaag de primeur. We hoorden eerder deze uitzending de docent van deze eerste Nederlandse MOOC. Er is een hele discussie gaande over virtueel onderwijs. We willen daaraan bijdragen door euh, nou, deze pilot te doen. Het is ook echt een pilot. Ik denk niet dat het hoorcollege zal vervangen. Ik denk wel dat het een aanvulling kan zijn op uh, wat wij reeds doen. Ik merk nu al dat een aantal studenten, lang niet allemaal... maar een aantal hebben de voorkeur, uh, die, die geven de voorkeur aan virtueel onderwijs. Dus ik zie het als toegevoegde waarde. En dat gebeurt door middel van videocolleges. Iedere week acht filmpjes van een dikke drie minuten. Verslaggever Mathijs van der Wiel liet er een testpanel naar kijken. What exactly is communication? Of het werkt, dat uh, gaan we testen met uh, twee studenten, Manon... Net afgestudeerd in de communicatie. En uh, Anne AD studeert de psychologie. Giving someone a bouquet of flowers is communicating a certain message. De laptop op de keukentafel. Hoe vinden jullie dat het gemaakt is? Uh, ja, wel heel leuk. Uh, het zijn een soort cartoons, hè? Die getekend worden terwijl het verhaal wordt verteld. Je ziet hem niet, de docent. Ik dacht echt oprecht dat het gewoon een mannetje zou zijn die PowerPoint-slide zou doornemen. En dat het echt een uur lang zou zijn dat je denkt, oké, okay, saai, saai. Maar ze hebben het nog best wel leuk gedaan met dat getekende. Maar meestal, tijdens het college, ga je dan een voorbeeldje doen. En dan, wat denken jullie dat het is? En dan onthoud je het ook veel beter. En dat mis je hier heel erg. En bovendien je wordt niet zo goed uitgedaagd door een docent. Zeg maar, je moet jezelf uitdagen van, goh, wat denk ik hierover Wat vind ik hiervan? We hands, voice en eyes. That we all use to communicate somehow. Ik vind dat het wel veel discipline vereist om dit thuis. Uh... Gaan volgen. In general, gezegd, gezegd. Ik weet niet hoe vaak je zo'n lecture moet kijken. Nee, je doet het wanneer je wil. Je moet echt zelf eigenlijk inplannen wanneer ja. je het wil gaan doen. Maar al snel sluit het dan natuurlijk weer in. Als je dan toevallig dinsdagavond met vrienden wil eten, en denk je: oh, dan doet die cursus wel een andere dag. En wat dat betreft is de dwang van een hoorcollege... op een bepaalde dag, een bepaald tijdstip, wel handig. Ja, vind ik wel. En ik vind niet dat je eigenlijk alle verantwoordelijkheid bij misschien jongere studenten moet leggen om zelf een vak te moeten volgen. Misschien zegt het wel genoeg dat jullie er al doorheen begonnen te kleden. Nog voordat die drie minuten 21 voorbij waren. Ja, precies. Je merkt echt dat je spanningsboog gewoon. Tegenwoordig heb je gewoon zoveel om je heen. En helemaal als je thuis zit dan. En join discussion on een online forum. We hebben het stukje van het eerste college Wat is communicatie? bekeken. En dan kun je naar beneden scrollen. Doe het zelf maar trouwens. Naar de, de quiz, hè. Oh ja, dan kunnen bij elk college kan je, nou mag je een quizje maken. Ja. Kijk, dat is dan wel weer goed. We hebben dan, vind ik, je hebt gewoon een college, 1.2... en dan doe je daarna een ja. quiz. Het tentamen, dat is dus een quiz. En er is ook nog een online alternatief voor de koffieautomaat. Dat is namelijk het forum. Dan kan je dus met de hele wereld mensen die ook deze cursus volgen... op elkaar reageren. Ja, studeren is natuurlijk ook een deel sociaal. Dus het is ook leuk om met mensen daarover te praten... Ik vond het ook altijd wel leuk om naar college te gaan en om medestudenten te zien. En dat hele sociale interactieve, dat zou voor mij niet genoeg zijn om voorraad. Als ik jullie zo hoor, ga je toch liever naar college? Ik vind het echt aanvullend, maar als je echt denkt van dit is echt als master, dan, dan zou het niks voor mij zijn. Ja, je wil je gewoon je master helemaal behalen, dus je wil ook wel ergens dat er van bovenaf meer verantwoordelijkheid en sturing komt. Jullie hebben gewoon als... veel te weinig zelfdiscipline. <laughs> ik wel een beetje, dus ik uh, ben daar niet zo fan van om voor mijn master te doen, wat er dan voor mij te veel op het spel zou staan. Maar voor iets extra's, gewoon om jezelf meer te ontwikkelen, omdat je het boeiend vindt, vind ik dit echt heel erg leuk en goed gedaan, ja. En er hebben zich zo'n 3000 deelnemers gemeld voor dit online college. En de examenvraag van de dag na deze reportage... hoe lang is de spanningsboog van de student anno 2013? Nog geen drie minuten. Indonesië geldt als een lage lonenland... waar textiel- en schoenfabrikanten goedkoop hun waren laten maken. Een buitengewone verhoging van het minimumloon... dreigt daarop slagverandering verandering in te brengen. Ineens is het land niet meer goedkoop. Fabrikanten dreigen te verhuizen. De minister van Industrie waarschuwt dat er de komende maanden 900.000 banen zullen verdwijnen. Een aanverrechts effect van de goed bedoelde actie, merkt correspondent Michel Maas. Het ging er vaak keihard aan toe. Bedrijven werden met geweld gesloten, personeel werd door vakbonden naar buiten gedreven... en op straat kwam het niet zelden tot ruzie met de politie. Werkgeversvoorzitter Sofjan Wanandi kan nog steeds moeilijk bevatten wat er is gebeurd. De overheid moet de wet handhaven, moet ons beschermen. We kunnen niet eens werken zo. In plaats daarvan gaf de overheid toe. De arbeiders kregen er 40% bij. Ze hebben zich laten chanteren door een kleine vakbond. Op een klein vervallen industrieterrein op de haven van Jakarta... zijn twee grote textielfabrieken. Eén is eind vorig jaar al gesloten... Die heeft het niet meer afgewacht. Supono Hadi is vertegenwoordiger van de vakbond in Toontex, Een bedrijf dat net 1200 werknemers heeft ontslagen. Zelf staat hij binnenkort waarschijnlijk ook op straat. Zo heeft die verhoging van het minimumloon toch alleen maar een aanverrechtseffect. Ja, als 900 bedrijven hun deuren sluiten worden veel mensen ontslagen. En verdwijnen er veel banen. Maar dat is een probleem waar het land al langer mee kampt. Er zullen altijd problemen zijn. Maar 40 is natuurlijk erg veel. Het is nu zoveel in één keer omdat de prijzen zo hard zijn gestegen. Als de overheid nou zorgt dat die prijzen dalen, hoeven wij niet zoveel te vragen. De tweede fabriek die draait nog volop. 700 vrouwen en meisjes zitten te naaien aan wat BH's moeten worden voor de Europese markt. We mogen niemand interviewen, we mogen niemand spreken, we mogen alleen maar even kijken. En dat heeft een reden. We zijn hier aan de frontlinie. Om de havenklap wordt er hier gedemonstreerd en gestaakt. Het bedrijf weigert namelijk de volle 40% te betalen. En zij zijn niet de enige. 1500 van onze leden hebben compensatie aangevraagd. Ze zeggen dat ze niet meer kunnen betalen dan 20%. Als ze die compensatie niet krijgen, zeggen ze, dan moeten ze dicht. De internationale bedrijven gaan het land uit. Naar Burma, Bangladesh, Vietnam, Cambodja. 1 miljoen werklozen erbij. En dat in een land waar al 40 miljoen mensen geen vast werk hebben. Werk dat er nu zeker ook niet meer gaat komen. Is to investeer. Niemand investeert meer in de arbeidsintensieve industrie. En dat is waar je banen creëert. We job. All oh, opportunities. Denk eens aan al die kansen die we gaan missen. Door die stomme beslissing van de regering. Because of this stupid decision. Vanuit Indonesië onze correspondent Michel Maas. Op weg naar het mediaoverzicht met Bob en Earl. Niet voor de Harlem Shake, die een razie vormt op het internet... maar voor het onverwoestbare Harlem Shuffle. Shuffle. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Heb ja, een huis? Nieuwsblog The Post Online heeft het over de luxe kliniek van verslavingsinstelling Jellinik op Curaçao. Lokale media wisten eerder al te melden dat die kliniek dicht gaat. Omdat zorgverzekeraars niet meer willen meebetalen. Nou, dat is logisch, vindt een van de oud-clienten. Iedere Jan Doedel die aan vier of vijf ruggen kan komen. om het zo maar eens plat te zeggen. die krijgt de rest, van die 20 of die 21 van de verzekering erbij. Een belachelijke situatie, zegt zorgverzekeraar DSW bij The Post Online... want de meeste klanten kunnen niet zelf een paar duizend euro neertellen. Maar die zijn wel via hun polis verplicht om aan dit soort uh, uh, zorg mee te betalen. Nou, dat kan niet waar zijn. Nou, misschien nog wel erger, de cliënten ont wie verslaafden... werden door de kliniek dagenlang aan hun lot overgelaten. En die gingen dus naar de bar en daarna naar huis. Dus toen zijn we weer teruggevlogen nou, we waren de enige business class We nou, hebben een partij feest gevierd, dat wil je niet weet. <lacht> behandeling was duidelijk niet aangeslagen, <lacht> een beetje zelfreflectie helpt ook wel. Dat is de eerste stap naar behandeling. Echt al nieuws gaat nog even door over de eigen scoop van gisteren. De nieuwsrubriek maakte gisteren bekend dat er bij de redactie een geheime lijst was terechtgekomen van de inspectie voor de gezondheidszorg. Met zo'n duizend vermoedelijke medische missers. Na nou, aanleiding van het nieuws wil de Tweede Kamer dat alle medische blunders openbaar worden gemaakt, meldt RTL nu. De meerderheid in de Kamer wil dat alle meldingen over mogelijke medische fouten op internet worden gezet. RTV Oost heeft het over een rijschoolhouder uit Almelo. Die stapt waarschijnlijk naar de rechter omdat er een pijnlijk filmpje van hem op de site Dumpert staat. En dat filmpje levert veel negatieve reacties op. En de man krijgt zelfs dreigmails binnen. Te zien is hoe de instructeur met een lesauto... tussen gesloten overwegbomen slaan omt. De man zelf benadrukt dat die bomen al heel lang dicht waren. Als je al zo, lang, uh, zo laat daar al bent, en je moet naar een leerling toe... dan maak je wel zo'n keus. U bent wel rijschoolhouder, u moet het goede voorbeeld geven. Dus dan denk ik, ja, u rijdt met reclame op de auto, ik zou dan maar omkeren. U weet zelf ook, een slagboom wat dicht is, waar mensen bij staan... dat dat, dat uren dicht is... Um, dan maak, ga je dus heel snel zo'n keuze maken. Zeker. In Amsterdam is de handelsdag vandaag officieel geopend... door Sjors Vreulich, oud-radiopresentator... en sinds kort hoofdredacteur bij BNR Nieuwsradio. Natuurlijk deed hij zelf even live verslag op zijn nieuwszender. Als uh, baas een radiostation uh, ben je man van de klok. En oh, oh 30 seconden nog, uh, Rolf. Ze worden hier heel zenuwachtig nog te bellen. Nou, misschien... uh, maar maar uh, we, we, gaan het, we gaan het zeker op tijd doen. Nou, misschien moet je dan nu, uh, want je moet nu naar boven lopen, en, en, neem ik nou, aan, mijn, aan. Mijn goede vriend en als mij de telefoon... En, en dan kunnen we het gewoon zo doen. Ja, wel een beetje jammer dat BNR-presentator Rolof Hemmen niet weet hoe lang 30 seconden precies duren. Want daardoor miste die het cruciale moment. Uh, Meindert, goeiemorgen. Sjors, uh, naar boven, zet hem op. Uh, we gaan er zo live getuige van zijn, want uh, Meindert loopt achter je ja, uh, aan. Hoe, uh, hoe, uh, hoe zit hij erbij? Hoe staat hij erbij? Oh, wat hoor ik nou? We horen, we horen applaus. We horen applaus vanaf de beursvloer voor Georges Onze de hoofdredacteur, Die zo direct op de beursgrond gaat slaan op dit moment. Uh, het is al geweest. Het is al geweest. Hoe moeilijk kan het nou zijn om een, om een uitzending te beëindigen? Je hoort bijvoorbeeld de tune uh, om te komen. Nou, weet je wat, doe gewoon even mee. Ik stel je voor, uh, pak hem 11, 10, 9, 8. 7, 7, 6 en dan krijg je 5. Ik gok wel 3 seconden. Inderdaad. 2, 1, 1. ja postbodes die langs de huizen gingen altijd fluitend, omdat ze wisten dat ze een doodsplicht bij ze gingen. Zo meteen om 7 uur. En die postbode gaat weer fluitend de straat uit, alleen op hetzelfde moment doet de vrouw de luid ja. dicht. Diederik van Vleuten vertelt over oom Jan in zijn theatershow Buitenschot. Waarschijnlijk heeft zijn moeder in de jaren na de oorlog af en toe ongeluk een bordje te veel op de ontbijttafel gezet. Luister naar Kunststof, zo meteen van 7 tot 8. Ik heb te maken met een zaal, en daar moet het aankomen anders moet ik daar niet gaan staan. Diederik van